Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het alarmnummer 112 is door een storing slechter bereikbaar. Het gaat om een landelijk probleem in het meldkamersysteem van de hulpdiensten. Wie belt kan langer in de wacht staan of geen verbinding krijgen. Ook het politienummer 0900 8844 is niet goed te bereiken. Net als de chatfunctie in de 112-app. De politie vraagt mensen om niet 112 te bellen als het politienummer niet werkt. De meldkamers kunnen nog wel hulpdiensten op pad sturen. Daarvoor gebruiken ze een backup systeem. In Pakistan zijn vier mensen opgepakt... die achter de zelfmoordaanslag op een moskee in Islamabad zaten. Daarbij vielen gisteren 32 doden. Onder de arrestanten is ook degene die het plan heeft bedacht. De vier werden opgepakt na een klopjacht ten oosten van de hoofdstad. De aanslag is opgeheist door een regionale tak van Islamitische staat... Volgens de Pakistanse minister van Binnenlandse Zaken is de hoofdverdachte een Afghaan die banden heeft met IS. De 32 mensen die zijn overleden bij de aanslag zijn vandaag begraven. Portugal en het zuiden van Spanje blijven last hebben van extreem weer. Na storm Leonardo trekt er dit weekend een nieuwe storm over het gebied. In Portugal overleden deze week al 11 mensen door het noodweer. De vraag is nog of de presidentsverkiezingen morgen kunnen doorgaan. En de Nederlandse schaatsters hebben naast de medailles gegrepen op de eerste dag van de Olympische Spelen. Op de 3000 meter behaalde de Italiaanse Lolo Brigida goud. De tweede en derde plek gingen naar Wiekloent en Malta. Joy Beunen werd vierde en eindigde op meer dan een seconde van het brons, net naast het podium. Marijke Groenewoud eindigt als achtste. Merel Konijn op negen. Voor de 35-jarige Lolo Brigida is het de derde Olympische medaille. En het weer vanavond trekt de bewolking over het land... en breidt de mist zich vanuit het noorden uit naar het midden van het land. Vannacht koelt het af tot min 1 in het oosten en 3 graden aan zee. Morgen is het droog en bewolkt met in het zuiden wat zon. En het wordt dan maximaal een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM.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 You're on the phone. Or don't you feel like a cry? Don't you feel like a cry? But well, here I am, a oh, honey. Oh, come on, you cry to me. The smell of her perfume. Don't you feel like I'm crying? Don't you feel like crying? Don't you feel like Stommel over het trap, En je snapt naast me neerstreef, dit alles was voor jou een graf Ik heb het altijd al geweten, ik had jou nooit voor mij alleen. Ik zei altijd, dit is jouw leven. Dat jij hier bent mee. Nu zit ik thuis, denk ik aan vroeger Hoe het allemaal begon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 Ik En ik dat tiernamente, dat ik a tu hart dat ik niet meer ben, de mis amores, die era mía, que me hiciste? Que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que tocaste mal a mi cariño tan sincero, lo no que conseguirás, que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará ja dat was hij dan onze nederlandstalige Julio Iglesias William Jens en dat allemaal uit dat rijswijk Amor de mis amores en wij gaan verder. Met uh, John christie en Amore Mio. Gaan ja, we blijven in de Amore. Zeker. Entertainment for You tot de klokjes van uh, 7 uur. Mijn naam is Richard Goedenavond. En als je zit te eten, eet smakelijk. Het is middernacht. De stad bruist van leven.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 Ik vind je niet meer. Oh, ik zoek alleen die vragende ogen. Als hij dan een lekkere gouden oude, Amore Mio... John Christie en uh, ja en dat allemaal uit uh, ja, lang uh, vervlogen tijden. Um, ik ga een lekker plaatje drijven voor Jansker En uh, Jansker die heeft het over die mooie tijd. En blijf er lekker bij. Uh, tot 7 uur. Entertainment bij u. Was het dan Janske en hey, waar is die mooie tijd? Ik, ik weet het niet. Waar is die dan? Hé, hey, um, even kijken hoor. We gaan lekker verder met Yves Berense. Deze Zandvorste zanger. En weer een nieuwe hit. Droom jij over mij vannacht? Is dat nog aan? We hadden beloofd om dit te laten gaan, dan draai jij je om en schat ik van je blik. Ik ken jou te goed, ik weet hoe laat het is. Kan het aan je zien dat je me hebt? is er al hoor. Ja, dat droom jij ook over mij vannacht. Hé, ja, we gaan natuurlijk ook... Hou ieder van je socials in de gaten. TikTok, Facebook, Instagram. Want ja, we geven twee kaartjes weg. Twee bioscoopkaartjes voor de film. De familiefilm Duivinder. En ja, daar hebben we net in het eerste uur alles over kunnen horen. Bij Belinda Vermeer. hè? begin te stotterd ook. Hey, en, uh, ja, dus hou je socials in de gaten. En uh, ja, daar gaan we dus uh, ja, iets doen. Zodat je dus uh, twee kaartjes kan winnen. Voor de film Duif Vinder. En uh, ja. Het is een uh, prachtige film. Ik heb, uh, ik heb er voorstukken van mogen zien. En uh, ja. Het is een hele uh, leuke gezellige film. En zeker voor uh, eh, als je wat, uh, wat oudere kinderen hebt. En uh, samen met pa en ma op de bank. Dan is het een uh, prima film. Ja. Dus twee bioscoopkaartjes, strakjes. En uh, wat gaan we doen? Uh, ik ga het... Uh, ja, ja, ja, ja. Ik ga het... Uh, circus... Uh. Ik ga er gewoon wat in. Ik, ik ga a gooi a gooi a er a gewoon a wat a in. Ja. Ja. Bier of sangria. Lekkerig oude ouwe van uh, circus. You take a plane Faminko, en En aan de telefoon hebben we Wilfried. Wilfried een hele goede avond. Even kijken hoe Wilfried bidden. Hallo? Ah, Wilfried bidden hè? Ja, oh. hallo. Ja, eh, t -t -t -t technisch ging het niet helemaal goed. Nee, ik hoorde een drie keer overgaan, denk ik. Mag ik hey, eh, want, ja. je goedenavond. Uh... We bellen jou natuurlijk vanwege jouw uh, nieuwe single. Tenminste, een 2.0, hè? Eh? Ja. ja, klopt, helemaal. Op de brug, Barbara. Ja, ja klopt. En hoezo dat uh, 2.0? Ja, het werd wel tijd voor een, voor een nieuwe versie. Want ik, uh, ik zeg, het is een nummer wat ik heb opgenomen uh, heel vroeg in de carrière... Toen ik net ben begonnen in 2019, ja. heb ik hem opgenomen. Maar het is een nummer wat nog heel vaak aangevraagd wordt. En elke keer als ik hem dan ergens moet zingen of doen, dan denk ik van ja, het mist toch iets. Het is net nog niet helemaal uh, compleet. En vandaar de stoute schoenen aangedaan. En de ledenhoers uiteraard. En een 2.0 versie gemaakt. Ja, nou, dus, uh, even uh, opgekalvaarderd. Ja, het nou, is dus, uh, goed gelukt in ieder geval. Want, uh, nou, dank je wel. Ja, het sminkt lekker. Ja, nou, dankjewel, dankjewel. Ja, ik bedoel... En voor de ja, uh, juiste timing ook natuurlijk, voor het carnaval. Ja, ja nou, dat, dat was eigenlijk was dat dan weer niet helemaal gepland. Dus op zich uh, is het een mooie toeval, maar we hadden gewoon een datum. te denk ik, nou, dan kom je net voor de kerstmuziek en dan, dan is die het nieuwe jaar weer net opgenomen. Ja, ja. Uh. Maar carnaval valt natuurlijk best vroeg, dus inderdaad wordt hij... Uh, ja, dus uh, kijk ja, de veertiende e Dus uh, we, ja, we, we, we hebben nog een week. Ja, nou, hier gaat het al vol los. Nou, uh, daar is het al los. Ja, ze zijn gisteren zijn ze al zijn de eerste optocht al geweest. En dan vandaag en morgen. En dan inderdaad volgende week ook weer. Ah, Oké. Okay. Uh, in ieder geval ja. uh, de veertiende ja, ja, komt er ook aan dan. Ja, ja, ja dat klopt. <laughs> een Altiensdag, maar nou, wat wil je nog meer, hè? Ja. Rust voor de vrouw, ik ja, toch? dat kan allemaal, ja. Hé, <laughs> hey, en uh, uh, zit er nog meer aan te komen qua, qua muziek voor jou? Ja, ik heb al wel, uh, wel plannen. En uh, in, uh, in maart duik ik de studio erin. En dat wordt een uh, wordt een samenwerking met een uh, collega hier uit de buurt. Ja. Dus dat is wel, uh, wel heel leuk. Dus de, de band is klaar en die gaan we dan uh, gaan we dan in zingen. Ja, is dat een beetje dezelfde soort uh, genre of? Nou, uh? het wordt een uh, ja, ik denk nou laat ik dat eens een keer doen, laat ik eens origineel zijn. Dat wordt een cover van een Nederlandstalig nummer. Ja. Van heel lang geleden. <laughs> maar dan wel in een Aparski versie. Ah, oh, oké. Okay. Dus ja. wel, wel weer ski maar niet ja. normaal gesproken ben ik wel van de Duitse muziek uh, kofferen. Ja. Maar dit is een nummer wat ik gewoon zo leuk vind. Ik denk, nou daar moet ik een keer wat mee doen. En er was nog heel weinig mee gebeurd. Dus uh, daar hebben we in een heel leuk jasje gestoken. Dus dat wordt echt een verrassing. Maar wel een nummer wat iedereen zo kan meezingen. Ja, nou ja je gaat geen visje uh, uh, nee. koffer doen. Nee. <laughs> nee. <laughs> nou, ja, je weet niet misschien ooit... Nee, ja, weet je, ik vind het zelf gewoon heel leuk om of een uh, eigen nummers of inderdaad een Oostenrijks of, of Duits nummer te pakken. Ja, liever dan nog Oostenrijks. Ik, uh, ik ben er wel van de Oostenrijkse volksmuziek. Ja. Ja. Maar ik, ik zie ook een beetje wat in het land leeft met, uh, met optredens waar je zo staat. Ik zeg al ah, het volgende nummer, dat is even een uitstapje. Maar gewoon, uh, ja, om even lekker gek te doen. En gewoon, ja. ik, ik weet zeker dat dat een nummer is wat ook aanslaat. Maar ik ben er toch wel van de Tiroler muziek. Ja, hey, en uh, ja, waar kunnen mensen jou eigenlijk volgen? Uh, Facebook, uh, Instagram, dat, dat is het makkelijkste. Daar ben ik heel actief op, dus daar, uh, daar kun je me vinden. Je kunt ook, als je gaat kijken naar uh, Face met Wilfried, kom je op de website uit. Er staat de agenda op waar ze me kunnen vinden. Ja, en de TikTok uh, doe je nu mee? Ja, TikTok doe ik af en toe ook. Okay. Nou, daar ben ik niet zo heel fanatiek in, want ik merk wel van... Uh, dat is toch best wel lastig om daar heel goed in te zijn. Want ik, ja. ik, ik ben niet zo'n neer die de hele dag met de camera rondloopt. Maar nee, nee. af en toe plaats ik daar ook wel wat. Ja, nou goed, in ieder geval een filmpje van 30 seconden is genoeg, hè? Ja, uh, daarom. Ja, nee, dat wordt ook al steeds moeilijker en lastiger. Maar ik, ik ben, als je hem op TikTok ziet, komt hij ook op Facebook. Ja. Ja, ja, Oké. Okay. Hey en uh, ja, heb, je, heb je nog een site uh, nog een agenda waar mensen dus uh, ja. kunnen volgen? Ja, dat is, uh, dat is uh, of wilfridwildswijn.com of feestmetwildwildswijn.nl. Dat maakt, uh, maakt niet uit. Kom je op dezelfde pagina uit. En daar staat... Uh, uh, ja, waar ik, uh, waar ik allemaal te vinden ben, de aankomende... Ja, tijd. Ja, maanden, ja. Ja, nou ja, zelfs al tot. Uh, volgens mij is de, de laatste boeking die staat voor augustus 2027. Dus we gaan al een heel eind. Dus uh, ik wou net zeggen, er zitten we al uh, haast, uh, nou ja, tegen de herfststand. Ja. <laughs> ja, ja, dat is, is volgend jaar echt. Ja. ja, daar hoeven we nou nog even niet aan te denken. Want als ik naar nee, buiten kijk, dan uh, denk ik, we blijft die zomer? Ja, daarom. Je hebt lekker de lente en de zomer wel weer tijd voor. Ja, toch? Ja. Hey, Wilfried, ik zou zeggen, dankjewel voor uh, jouw tijd. Geen probleem, jullie weer bedankt voor de airplay. Ja, en als jij hem dan aankondigt, dan gaan wij hem eh, draaien. Nou, dan uh, ik hoop dat Barbara de goede warme zelfs aan heeft, want hij staat er maar te wachten. <laughs> Wilfried Wildswijn, op de brug! Hé, hey, dankjewel Wilfried. Dit is Hé, hey, succes en uh, een fijne weekend, hè. Hey. Dankjewel, doei doei. Doei doei. Op ja, ja, daar staat mijn Barbara zij is zo mooi ja ja Ik denk aan haar, ja ja En ik hoop ja ja dat ze mij ziet ja ja En ik kust ja ja daar op de rug. Op de brug ja ja Daar staat mijn Barbara zij is zo mooi ja ja Ik denk aan haar, ja ja En ik hoop ja ja dat ze mij ziet ja ja En ik kust ja ja daar op de rug. Zie ik Barbara alleen, wil ik heel graag naar haar heen Om te zeggen dat ik graag bij haar wil zijn Ik wil echt heel graag met je kussen, want mijn vuur is niet te blussen Ja de liefde, ja de liefde is zo mooi Op de brug, ja ja, daar staat mijn Barbara Zij is zo mooi, ja ja, ik denk aan haar, ja ja En ik hoop, ja ja, dat ze mij ziet, ja ja En mij kust, ja ja, daar op de brug De uren gaan voorbij, vol met lust en vrije En ik pak je stevig mee, dat voelt zo fijn Hiervan word ik heel erg blij, hou je echt alleen van mij Het is heerlijk wat je steeds weer met mij doet Op de brug, ja ja, daar staat mijn Barbara Zij is zo mooi, ja ja, ik denk aan haar, ja ja En ik hoop, ja ja, dat ze mij ziet, ja ja En mij kust, ja ja, daar op de brug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 Ja, en hou je socials in de gaten. Van, van het weekend zetten we op Facebook, TikTok, Instagram twee kaartjes te winnen voor de Duifinden. Tegen beter weten in geloof ik ja. Iedere keer. Steeds een anders snoesje wat ik dacht. Het klopt gewoon niet meer. Dit is het nu veel te laat. Zoekplaatje en dat is afkomstig van uh, Wuppie uit Rotterdam. Die wil graag een plaatje worden van Stellebos en alle dagen alle nachten. Ik wil meer zijn dan een kennis die je opperlakken kent. Ik wil graag dat er een pand is, dat jij vaker bij me bent, maar je hebt een.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 Zo, dat was hij dan aangevraagd door in Rotterdam. En uh, Stellenbos in alle dagen en alle nachten. En wij gaan naar Jeroen. Jeroen, leuk dat je erbij bent. En jij vraagt een plaatje aan. jij wilde graag horen het goede doel. En uh, ja, alles geprobeerd. Ja, weet je zeker dat je alles geprobeerd hebt, Jeroen? Ah, ik denk het wel. Hey, twee uh, kaartjes te winnen voor de pillen. Hou uh, onze socials in de gaten, althans mijn socials in de gaten en uh, dan komt het goed. Ja, het blijft een prachtig nummer uit de oude doos het goede doel en uh, alles geprobeerd hier bij ZFM Zandvoort Radio en dat allemaal vanaf de Tolweg uh, Tina. en uh, ja ja ja weet je we gaan, uh, we gaan nog een uh, plaatje draaien van uh, Frans Bouwen, hij heeft het over Amor Amor En zometeen ook nog eventjes een, een nieuwe release. En uh, ja, die is uh, genaamd Juppen. Ja, ik werd benaderd en uh, of ik deze graag wilde draaien. Max Mies, dus uh, zo dadelijk uh, Max Mies, dus met Juppen. Zie de lichtjes in je ogen. Je laat me dromen als je naar me laat. Ik wil jouw stem voorop. This is Ja, dat was hij dan. Amor, amor van Frans Bouwen. En uh, zoals ik al zei, ja, ik werd benaderd en, uh, of ik graag uh, deze single wilde draaien. Max Mies en heb het over Juppen. Do No, no, no. Na de club nemen we foto's We stappen uit, drinken bij Solo, een mojito De lichten zijn gedimd, ik zie het naar me kijken Je vraagt waar ga je heen, want ik wil bij je blijven Morgen te laat op ver. Sorry man, ik kwam ver. Ik voel me super in de super met de juppen om me heen Alles klimaat, voel me heikel, dit is waar ik voor Mega wazig, maar zie juist scherp keer op keer De lichten zijn gedimd, ik zie je naar me kijken Je vraagt waar ga je heen, want ik wil bij je blijven Morgen te laat op werk Want dit taboel is niks Ik voel me super in de super met de juppen om me heen En dat was hier dan Max Mies en hij had het over Juppen. Ja, en dat allemaal een nieuw release hier vanaf de tolweg 10a natuurlijk. En wij gaan verder met Brian Food En die wordt aangevraagd door Miranda uit Rotterdam. Jij bent daar. Ja, ik ben hier. Hey, leuke kaartjes te verdienen. Hou je socials in de gaten. Van de familiefilm Duivinder. Dus, twee bioscoopkaartjes. Die gaan we op TikTok, Instagram. Eén seconde. En ja. Uh, nou, ook op de site zfmartiesten.nl Je weet waar ik denk. Zonder woorden, zonder grens. Weet ik dat je er bent. Ik voel me rijk met jou. Zo, en dat was hij dan. Jij bent daar. En Brian Voet als dit hier bij ZFM. En dat allemaal op 206.9 DHB plus 9A. En uh, ja, natuurlijk op internet. Uh, te volgen via www.zfmartiesten.nl En daar kun je eventjes op het linkje klikken en dan kan je mee luisteren. Of een uh, comment achterlaten, wat je wil. Hé, hey, uh, we gaan naar Marloes. En Marloes, die zingt over verboden liefde. Ik zou zeggen, blijf er nog eventjes lekker bij natuurlijk. En de ene de tot het klokjes voor 7 uur. Mijn naam is Chris Heijn. Goedenavond. Ik denk nog vaak aan onze tijd van toen. Jouw ja, schoen lag die allereerste zoen. Ik was verdoofd tot meteen in puur en vlak. Ja, het was zo fijn. Alsof het zo moest zijn. Zoals je rustig had ik nog. Dromen, mijn woude liefde, het mocht niet wat we deden. Ik was zo en ik wilde alles geven. Nogmaals droom ik van jou, dat ik met je vrij. Nee, ik heb echt geen spijt van jou en mij. Van jou en mij, want het was zo fijn, maar ik mocht niet zo zijn. Zoals je me priesde, had ik nooit durd. Een... Geen spijt van jou en mij For you. In het hoofd, in het hart. Ja, hij hoort het. Ja, het is weer tijd. Tijd om op te stappen. Ja, We hebben nog genoeg te doen. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week. Volgende week hebben we natuurlijk onze collega natuurlijk, van Zandvoort bij jou hier in de studio. Ja, en dan gaat hij het over zijn nieuwe single. Ik ben gelukkig zonder jou. Devin Donovan dus. Volgende week hier in de studio aanwezig. Gezellig. Vandaag uh, was de gast Belinda Vermeer. En natuurlijk uh, ja, over haar ja, film. Waar zij de titelsong voor gemaakt heeft. Maar ook uh, ja, de aftiteling, de eindsong zeg maar. En uh, we mogen twee kaartjes weggeven. Dus hou je socials in de gaten. En je kan ook eventjes naar www.zfmartiesten.nl .no. Dit is ZFM.